Zag ik dat die nacht niet boven komen? De vracht was te zwaar. Ik en de stoelenmatten hadden boven het alleen. Ik ging de volgende morgen laat nee, eh, Beneden was het afschuwelijk zoals het, zoals het daaruit zag. Alles ondergekotst en bemaaiend. Oh god, het was een stank zaal. Kom maar hier even dingen koop, man. En je water aan hier maar op. Nou, dat kijkt niet zo even uit. Is iedereen weg? En die dood dan in deze rotzone. Waar zijn ze allemaal heen? In de kroeg. Wat? Hier overnieuw. Ja, ik zou me dood. Wat zeggen wij nu? Een hond heeft het nog beter dan ik. Een brutale meid en een dronken vent. Het is om te sterven. Ja, dat waren de eigen woorden. Het is om te sterven. En die smerige meid lag nog in de nest te broeien. Nou, ik eh. Uh... Oh ja, ik moet gaan hè. De klanten wachten. Nou, ga ik maar treffen. Middag, vinden nu op de Rijksweg zag ik je voor bed met haar nieuwe mama oh, de gemist, hey, ja, kijk, een nieuwe man aankomen. Ah, die stopt man! En de kom eens man! Hé! ga Kijk hem je houden met de blik. We gingen richting Alkmaar. Dus ook toen de eerste roest voorbij was, bleef dat ondeer van een werk van bij die slampamp. Jan had de vrouw echt aan hem overgedaan. Nou. Eén ding stond vast bij me vast. Zij was wat die keren zijn uiterlijk betrof, er zeer op gegaan. Maar ik zorgde wel uit in buurt te blijven. Je bent nog niet jarig als zo'n stellig gesprek met je wil aanknopen. De gloed vroeg mij in het hoofd uit. Die ze voorbij gingen. Ja. En met dat soort moest ik mijn leven verslijten. Maar eh, je wilt in je loze mensheid meer scheidingen dan eh, trouwpartijen hebben meegemaakt. Nee. Ja... Ja, daar loop ik nog net aan te denken. Dat, dat komt door die zangers van de straks. Ja, yeah, dat, uh, dat was in Veenendaal. plaatje met nogal aardig wat fabrieken. Er was een klein logementje en een laag oud huisje. Zo laag dat de flinke keren de lijst van het dak makkelijk kon pakken. De logementbaas en de vrouw waren echt te op heel gebied. hoor. Ja. de baas nam maar niet zo nauw als ze maar gewonnen werd. Daar maakte ik ook een paar straatzangers mee. Man en vrouw, fatsoenlijk in hun kleding, maar te dronken erg. Na de eerste nacht dat zij er vertoefden, moesten zij het logement al verlaten. Het komt ook Wat is er? Oh, dat komt dat de zetten zangers. Die hadden de hele boel van Dat is nou helemaal. En toen was het. In een dronkenschap had een van hen het bed bedorven. Dat lekte door het plafond op de kar. Zo van woede was te baat. Wat ja, jullie? Waar laat die Zal ik mijn kostelijke bedden doen? Zullen we de schrijven op de schrijven? van we een kostelijke je met de verhaal En weg, weg?